Uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Sinds de avondklok is verdwenen, wordt er weer meer ingebroken. De politie en verzekeraar Interpolis merken dat criminelen weer veel op pad zijn. En ook het mooie weer helpt mee. We laten vaker een raam openstaan of gaan naar het strand zonder de boel goed dicht te doen. Als je binnenkort op vakantie gaat, hebben verzekeraars nog wel een tip. Laat je gordijnen open, laat je post weghalen door buren en laat een kopje of bord op tafel staan. Zodat het toch lijkt alsof je thuis bent. En steeds meer Nederlanders hebben zorgen over geld. Vooral ZZP'ers en flexwerkers omdat ze door corona minder uren konden werken. Lijkt er ook op dat mensen in de schulden komen als straks de steunpakketten wegvallen. Praat er met iemand over, zegt Wopke Hoekstra van Financiën, je huisarts bijvoorbeeld. In Gasselte in Drenthe is een jongen van 12 met een auto over de kop geslagen. Hij zat zich thuis te vervelen en dan toen stiekem de wagen van zijn ouders mee voor een ritje in zijn eentje. Dat ging dus niet helemaal goed. De auto sloeg over de kop en de jongen raakte alleen lichtgewond aan zijn knie. En heb je zin in een middagje terras of strand? Let dan goed op, want de komende dagen is de zonkracht sterk 7 of 8. Een onbedekte of onbeschermde huid kan dan al in acht minuten verbranden. Kijk dus goed uit, zegt deze dermatoloog. Het toppunt van de dag proberen er niet in te gaan liggen bakken in elk geval. Ook nog kleren dragen, voldoende beschermd zijn. En dan de oppervlaktes die bloot liggen gaan bijsmeren. En dat smeren moet je regelmatig doen, pindakaasdik. En dat hoef je deze ervaren strandgangers aan de Zeeuwse kust niet uit te leggen. We zijn wel een beetje voorbereid. We hebben allemaal ons petje op en een zonnebrilletje en goed smeren natuurlijk. Ik raad aan om voor iedereen minstens zonnefactor 20 te nemen, want je verbrandt levend.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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. All right, here's a new one.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 er is een strand en dan komen de waterwagens uh, pas echt om de hoek te kijken. Oh, Dus deze waterwagen hebben we eigenlijk, eigenlijk als het goed is, niet nodig? Nou ja, ja. als het goed is, ja. maar uh, ja, nodig zullen ze altijd zijn. Ja. Uh, duimbrandje, daar, daar, daar komen ze natuurlijk ook al bij. Oké, okay. en uh, gaan we uh, de waterwagen dan uh, ook demonstreren misschien op het uh, Raadhuisplein... dat we alle kinderen een, uh, een, uh, een lekker waterbad kunnen geven met dit mooie weer?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 Ja, dat, dat is waar. Dus hij, hij is, zodra we de mogelijkheid hebben tot een, een open dag, dan kan iedereen hem natuurlijk komen bewonderen. Oh, dat is mooi. Ja, want ja, dat is natuurlijk altijd wel spannend. De brandweer en, en heel veel water, dat is natuurlijk iets wat, uh, wat iedereen uh, biologeert. Ja, nou, absoluut, Zeker kinderen. absoluut, absoluut. Kinderen trekt dat altijd. Ja, maar uh, oh goed, uh, die waterwagen die wordt dus helemaal bemand door vrijwilligers? Ja, dat klopt.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 Nou ja, hoogtevrees is inderdaad wel een van de dingen die we testen of iemand dat heeft. Want hij ja. nee, geeft het zelf al aan, ik durf niet op de ladder te staan. Uh, ja, als brandweerman moet je natuurlijk wel tegen een stootje kunnen en niet voor heel veel dingen bang zijn. Nee, ik ben er ben niet voor heel veel dingen bang en dan kan ik het tegen een stootje, maar niet de ladder ziet, niet zitten. Dan klap ik me vast aan die andere brandweerman en dan kunnen we niet meer werken. Nee, ja. precies.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 En zolang je die behaalt, mag je blijven bij de vrijwilligers. Nou, perfect. Dat klinkt goed. Geen leeftijdsdiscriminatie. Je moet 18 zijn. Fit, gezond, niet te bang uitgevallen, tegen een stootje kunnen. Van een beetje gezelligheid houden, teamwork. Nou, dat is ongeveer de jobomschrijving. Vind ik dat goed? Ja, daar kom je wel bij een goede jobomschrijving, ja. Ja. Nou ja, dat is mijn baan, hè. Human resources, dus dat kan ik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 Defying the laws of gravity I'm a racing car Passing by Like Lady Godiva I'm gonna go Go Go There's no stopping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 Connection heeft een versterkte buslijn vanuit de omgeving Amsterdam, Meerland... richt via Haarlem naar Zandvoort, onder het toepasselijke nummer 33. We hebben ongelooflijk veel fietsenstallingen. We hebben sowieso van nature een onwijs goed fietsinfrastructuur. Je kan carpoolen met elkaar, je kan verstandig omgaan met je werktijden... ook met je leveringen, dus kortom als we allemaal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 Dus daar worden machines uitgehaald die dan uh, tentoongesteld worden hier in Zandvoort. En heeft u een heel groot huis dan? Nou, het meeste staat, er staat in Hoorn, geloof Oh, oké. Okay. <laughs> ja, ik moet zeggen, ik vind dat toch wel knap. We hebben een hele grote collectie bij elkaar verzameld in die 50 jaar.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 I'm torn torn apart There's nothing we can do Just let me go We'll meet again soon No